NOS-jaarjaal. De zussen en de ex-vriendin van Willem Holleder... worden binnenkort in het openbaar gehoord in het liquidatieproces Passage. Ze zullen voor iedereen te horen zijn... maar de vrouwen zijn niet zichtbaar voor persverdachten en publiek. De drie hebben belastende verklaringen afgelegd... over de betrokkenheid van Holleder bij liquidaties. Een aantal van die liquidaties speelt ook een rol in het passageproces... hoewel Holleder daarin zelf niet terecht staat. PVD-fractievoorzitter Zelstra vindt het een logische stap dat het Kamerbestuur meer onderzoek wil laten doen naar het lek uit de commissie stiekem. Hij wil verder geen commentaar leveren. Zelstra wil ook niet zeggen of wie aangifte heeft gedaan van het lek, zoals deze week werd gemeld. PVDA-leider Samson en voormalig GroenLinks-fractievoorzitter van Ooyik hebben inmiddels ontkend dat zij het lek waren, net als vertrekkend ChristenUnie-leider Slop. Asielzoekers die protesteren tegen de opvang die ze in Nederland krijgen, bereiken daar niets mee. Staatssecretaris Dijkhoff zegt dat ze het moeten doen met de sobere, maar fatsoenlijke opvang die ze krijgen. In Den Haag zijn asielzoekers uit Somalië en Eritrea op straat gaan slapen, omdat ze ontevreden zijn over onder meer het eten in de opvang. Dijkhoff benadrukt dat de meeste asielzoekers geen klachten hebben. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet Nederland 117 miljoen euro stoppen in een fonds voor de opvang van vluchtelingen in Turkije. Het voorstel is op Malta bekendgemaakt, waar de EU-leiders voor een ingelaste top bij elkaar zitten. In totaal moet Europa 3 miljard euro in het fonds stoppen, staat in het voorstel. Het weer, het is overal droog, op de meeste plaatsen zonnig bij een graad of 15. Morgenochtend eerst regen, daarna klaart het even op. In de namiddag trekken er dan weer buien over het land. Mogelijk met hagel, onweer en lokaal zware windstoten. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits in de Randstad, maar wel een drukke avondspits, want dat is wel gebruikelijk voor de donderdag. Dit zijn de langste files. De A2 Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht, 9 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmade 3 door een kapotte auto. Op de A6 muiden ledestad Lelystad staan ze te controleren tussen Knoppen naar de Bergen en Almere Haven. Daar rijdt het langzaam. De A12 Utrecht Den Haag langzaam rijden tussen Nieuwebrug en Gouda. A13 Den Haag-Rotterdam, eigenlijk het hele stuk tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein, 13 kilometer. De A15 Gorkum-Nijmegen, na een ongeluk tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen 7, maar alles is opgeruimd daar. Een stukje verderop van Nijmegen naar Gorkum, tussen Echteld en Wadernooie, 8 kilometer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort, door een ongeluk met een vrachtwagen bij Amersfoort, 6 kilometer file. En op de A44 ten slotte Amsterdam-Den Haag, bij de verkeerslichten bij Wassenaar, 3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 Mooie haren Die kunnen kussen Dat is niet mis Heel mooi, ja dat is waar, maar het moest was was. Dude! But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 Reserveren kan telefonisch op 023 5713 546 of per e-mail mail at cafékoper.nl. Op maandag en dinsdag is de tapaskeuken gesloten. Meer informatie Café Koper, Kerkplein nummer 6. van Zandvoort Live Music Night en karaoke. A tradition is born. We plannen onze tweede William Light Night op 14 november, aanvang om half negen. Altijd al willen zingen? Dan kunt u nu beginnen. Het is uw tijd om te oefenen met karaoke. Of wilt u graag een aantal nummers spelen met uw gitaar of een ander instrument... samen met een aantal fantastische zangers? Of als gewoon wilt genieten van een geweldige avond... en ondersteuning van de karaokezangers? Dan in uw agenda zetten om de Williams Pub te bezoeken voor een geweldige avond. Meer informatie: William Pub, Haltestraat, nummer 4. Culinaire rondje Zandvoort op zaterdag 15 november, aanvang 12 uur middags. Maak kennis met verschillende restaurants tijdens de eerste wijn- en spijtswandeling in Zandvoort-aan-Zee. U wordt als gast ontvangen in de restaurant van de deelnemers, ieder met een eigen sfeer. Eigen mensen en eigen gerechten, die tonen wat zij u te bieden hebben tijdens een avondje uit. Dit is een unieke gelegenheid om eens binnen te kijken en de mogelijkheden met eigen ogen te zien en de sfeer te proeven. Elk restaurant doet zijn best om zich te onderscheiden en u een leuk gerecht met bijpassende wijn aan te bieden. Voor u, als deelnemers, is dit een uitgelezen mogelijkheid om in één middag acht restaurants te bezoeken. Dat kan voor verrassing zorgen en u kunt wellicht in een restaurant waar u nog niet van gehoord hebt. De acht deelnemende restaurants en brasseries zijn Siso Susie Lounge, Spijslokaal De Meester, Philoxena Grieks Crucine, Brasserie Zin, Restaurant Neuf, Grand Café, Restaurant XL, Restaurant Het Zand, Restaurant App en Vloed. De prijs per persoon is 49,50 De telefoonnummer is 06 2542 5318. En de kaarten zijn verkrijgbaar bij onder andere de VVV in Zandvoort. En het is middags om vijf uur afgelopen. It's the the 1 november is het goedkope wintertarief voor de parkeerplaatsen in het fiscaal gebied ingegaan. Op de boulevards in het centrum de parkeergarage en in de louis carré en op de parkeerterrein De Zuid wordt een tarief van slechts 50 eurocent per uur gerekend. Een besparing van maximaal 1,70 per uur. Wethouder Gerard Kuipers met onder andere toerisme en economie in de portefeuille wil via deze tariefverlaging het parkeren in Zandvoort als een marketingwapen inzetten om meer mensen in de winter naar Zandvoort te trekken. Hij is er zich wel van bewust dat minder betalen om de auto kwijt te kunnen raken niet de enige remedie is om het zwinters drukker te krijgen. Daarvoor hebben we een breder en een beter winkelbestand en zeker ook een aantal evenementen voor nodig zegt hij. Hij heeft de wens van de Raad, die door de ondernemers in Zandvoort op de vermindering van de toeristen in de winterperiode wordt gewezen, ten uitvoer gebracht. We moeten echter wel voor zorgen dat het budget neutraal gebeurt. Er is afgesproken dat we ieder jaar een miljoen euro in de pot algemene middelen uit de parkeeropbrengst zullen storten. Om dit voor te kunnen zetten, is er voor gekozen om het parkeren in de zomermaanden met 30 euro cent per uur te verhogen naar 2,50. Anders kunnen we niet aan de voorwaarden van de jaarlijkse storting voldoen, zegt hij. Vanaf maart wordt het parkeren dus weer duurder. Alleen voor de parkeergarage in de Louis-Davidskarée blijft het tarief gehandhaafd op 2,20 euro per uur. He was planning this Entertainment bij Holland Casino met Jess kapade op zondag 15 november. Jess Capade is een kwartet met sfeervolle easy listening music, brengt. Het repertoire bestaat niet alleen uit jazznummers, maar ook veel uit pop- en soul klassiekers en prettig in het gehoor liggende hits van nu passende revue. Voor de muziekliefhebbers valt er wat tot wat te genieten, maar muziek is en dringt tot u door. Als u wilt schakelt Jess kapade een tandje bij. Want ook een feestje bouwen is geen enkel probleem voor dit veelzijdige kwartet. De dresscode is stijlvol en verzorgd. De entreevoorwaarden is minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Meer informatie Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein Zandvoort. De prijs per persoon is 5 euro, met uitzondering van... favorite cardhouters-organisator Casino Zandvoort. De website is www.hollandcasino.nl-zandvoort. En het begint om vier uur middags. searching for sleep her soft hand reached out she whispered my name as she brushed a tear from my cheek Not have gone wrong I'm just thankful for the good times we've had for without them I could not go Kust, bericht. Vanochtend vroeg was het bewolkt en kon verspreid over het land wat motregen vallen. Maar al snel brak vanuit het noordwesten de bewolking op verschillende plekken... en kwam het zonnetje even tevoorschijn. In het zuiden bleef meer bewolking aanwezig. Vanmiddag werd vanuit het zuiden de bewolking dikker... en nam de kans op een beetje motregen toe. Met middagtemperen rond de 15 graden werd het een zachte dag. De wind is zuidwestelijk en matig van kracht. Maar draait later in de middag naar het zuiden en trekt wat aan. In de kustregio gaat het krachtig tijdelijk hard waaien. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe en waait het stevig door. Het koelt niet verder af dan 11 tot 12 graden. Vrijdag vroeg in de ochtend trekt vanuit het westen regen over het land. Na passage wordt het tijdelijk droog met wat zonneschijn... en in de middag volgen vanuit het westen verscheidene buien. De maximumtemperatuur komt uit op 13 of 14 graden. Het waait flink met boven het land een vrij krachtig zuidwestelijke wind... en op de wadden kan het even stormachtig waaien. Tegen de avond worden de buien stevig... en kunnen gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Zaterdag wordt tot het 11 tot 12 graden wat frisser. Het is onstuimig met in het binnenland vaak een vrij krachtige westelijke wind. Aan zee waait het krachtig tot hard. Overdag komen verscheidene buien voor, maar in de avond volgt meer regen... en sterk de wind nog verder aan. Eind van de avond of in de nacht kan het hard tot stormachtig waaien. Zondag wordt het op vele platen een natte dag. En verder is het erg windrijk. Wel komt de temperatuur met 14 of 15 graden weer wat hoger uit. Volgende week blijft het wisselvallig... en vaak winderig met temperaturen van iets boven normaal. They ask me how I knew my true love was true. Oh, I must reply something here inside. ZANG Uit tellingen blijkt dat opnieuw tientallen diersoorten dankbaar gebruik maken van de Natuurbrug Zandpoort om de drukke Zandvoortsalaan over te steken. Recente nieuwkomers zijn de rugsteekpad, Zandhagedis, kleine watersalamander en de bastaat Zandloopkever. Ook de Argusvlinder is dit jaar gezien, een vlinder die in Nederland sterk onder druk staat. De Natuurbrug verbindt sinds 2013 het Nationale Park zuid Kennemerland en de Amsterdamse waterleidingduinen met elkaar. Om de brug nog aantrekkelijker te maken voor de kleine dieren zullen dit jaar, jaar stoppen van bomen neergelegd worden. Daarmee is er meer dekking voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren als muizen en wezels. Verwacht wordt dat hiermee nog onbrekende gewenste soorten over de brug komen. Dit wordt gevolgd met een speciale camera. Vanaf zijn er 22 diersoorten benoemd die zeer gewend zijn. Sneller dan verwacht zijn hier aan maar liefst 13 regelmatig te zien. Het aantal zal toenemen nu de begroeiing zich verder ontwikkelt. Natuurbrug Zandpoort is een ecologische en een recreatieve verbinding die voor de provincie Noord-Holland, Waternet, het PWN, Natuurmonumenten, het Nationaal Park Zuid-Kennemeland en de gemeente Zandvoort is ontwikkeld. Het is de eerste brug in een serie van drie, die in totaal 7000 hectare de duin-natuur met elkaar verbindt. I told Mary about us I told her about our great sin Mary cried and forgave me And Mary took me back again Said if I wanted my freedom I could be free evermore But I don't want to be And I don't want to see Mary cry anymore Oh, devil woman Let me be And leave me alone I wanna go home Mary is waiting and weeping Down in our shack for the sea Even after I've heard her Mary's still in love with me Devil woman, it's over Trapped no more by your charms Cause I don't wanna stay I wanna get away, woman, let go of my arm, oh Devil woman, Devil woman, let go of me Devil woman, let me be And leave me alone, I wanna go home Devil woman, you're evil Like the dark coral reef Like the winds that bring high tides You bring sorrow and Made me ashamed to face Mary Barely had the strength to tell the Skies are not so black Mary took me back Mary has broken your spell Oh, devil woman Devil woman, let me Devil woman, let me be And leave me alone I wanna go home Running along by the seashore Running as fast as I can Even the seagulls are happy Glad I'm coming home again Never again will I ever Cause another tear to fall Down the beach I see what belongs to me The one I want most of all, oh Klessenconcert Symfonieorkest Haarlem. Op zondag 15 november treedt het Symfonieorkest Haarlem op onder leiding van Nicolaas de Vons. De Symfonieorkest Haarlem werd opgericht in 1938 en sinds 2002 is Nicolaas de Vons de vaste dirigent. Onder zijn leiding streeft het orkest naar meer allure, zowel op muzikaal gebied als in de presentatie. Het orkest telt inmiddels 50 leden. Een goede sfeer en een vriendschappelijke omgang met elkaar... zijn onmisbare voorwaarden gebleken voor een goed muziceren. Dat is altijd het eerste wat socialisten, solisten en nieuwe spelers... bij binnenkomst opvalt. Met deze keer als solist Menji Han op piano. En het programma is de overture Romeo en Julia. Pianoconcert nummer 1 in Des Groot. Solist Menzi Han op piano en dan pauze. Enigma Variaties opent 36. Het concert begint om drie uur middags. En een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Het concertabonnement voor twaalf concerten voor slechts 50 euro. Meer informatie, Protestante Kerk, Poststraat 1, per huis per persoon 5 euro. En de website is www.classicconcert.nl Follow me. ...Iran vroeger Perzië, Omdat Iran de echte naam is van het land. Al in de derde eeuw voor Christus schreven inwoners van het gebied over Iran, land van de Ariërs. Het woord Ariërs heeft tegenwoordig een bijsmaak. Omdat de naties het hebben gebruikt voor een ras dat volgens hem boven de rest van de mensheid verheven was. Maar oorspronkelijk betekende het zoiets als de eervolle. Zo noemden de Iraniërs zichzelf tijdens de oudheid... Al die tijd noemde westelingen het gebied Persië. Dat hadden ze van de Griekse historicus Herodotus, die weer het afgeleid van Pars, de naam van een belangrijke Iraanse streek. Eigenlijk deden Herodotus en de westelingen dus hetzelfde als mensen die Nederland Holland noemen. In 1935 verklaarde Shah Reza Pallavi dat iedereen zijn land voortaan Iran moest noemen. En zo gebeurde het. Steden. Commissie Ruimte bespreekt vanavond 12 November actualisatie-herziening bestemmingsplan landgoederen en groene gebieden. De voorbereidingen voor de herziening van bestemmingsplan landgoederen en groene gebieden zijn in volle gang. Als onderdeel hiervan heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de plannen en wensen van de eigenaren van grote en kleine eigendommen in het bestemmingsplangebied. Deze zijn beschreven in de notitie inventarisatie, ontwikkeling, herziening, bestemmingplan, landgoederen en groene gebieden. In de notitie werd het college ook beschreven langs welke lijn de voorbereidingen van het bestemmingplan ter ontwikkeling kan lopen. Na behandeling in de raadscommissie ruimte van juni 2015 is de notitie geactualiseerd en aangevuld. In de vergadering van vanavond wordt de geactualiseerde versie in de commissieruimte besproken. Make it mine Please make it mine Three coins in the fountain Each one seeking happiness Thrown by three hopeful lovers Which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain Each heart longing for its home There they lie in the fountain Somewhere in the heart of Rome Just one wish will be granted One heart will wear a Valentine. Make it mine the fountain, through the ripples how they shine, just one wish will be granted, one heart will wear a valentine, make it mine. Het nieuwe winterseizoen voor kunstliefhebbers gaat van start met Anders kijken naar kunst. Met dokter Anders Lieselotte Jong, voormalig conservator Bonifanten Museum in Maastricht. Het thema van de nieuwe cursus is Dutch Design. Er wordt gekeken naar wat werk van de jonge Nederlandse ontwerpers zo bijzonder maakt. Nederland kent een rijk ontwerptraditie. In 1993 ontstond het nieuwe Dutch Design... De ontwerpers Gijs Bakker en René Raamakers brachten dit nieuwe fenomeen op het meubelbeurs in Milaan, onder de aandacht van het internationaal publiek. Opvallend is dat zij probeerden zich rekenschap te geven van het effecten van hun producten op mensen en milieu. In korte tijd veroverde deze nieuwe generatie de wereld met hun humor en originele materiaalgebruik. De Nederlandse industrie hield zich echter afzijdig en het doorslaggevende succes van Droog Design is dan ook vooral te danken aan de buitenlandse, merendeels Italiaanse producten. Zo is bijvoorbeeld Marcel Wanders inmiddels een ware hype geworden. Nederland en Italië, de twee designerlanden bij uitstek, beïnvloeden elkaar sinds vele decennia. Aan dit verschijnsel is nog weinig aandacht besteed. In de cursus wordt niet alleen droog design... in de context van de Nederlandse ontwerpgeschiedenis geplaatst... maar wordt ook de wisselwerking tussen beide landen belicht. De drie lessen worden gegeven op 19 en 26 november... van 8 tot kwart voor 10 bij Beach Club nummer 5... Boulevard Poutenstoot. De kosten zijn 50 euro per persoon... inclusief koffie of thee in de pauze. Aanmelden via Lieselot de Jong... Telefoonnummer 06 48 44 36 23 of per e-mail kunstinvorm.idj@gmail.com. Hey hey par.